4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Egypte is een prominente blogger vrijgelaten die in oktober was opgepakt. Hij wordt beschuldigd van het oproepen tot geweld tegen het militaire bewind. Allah Abdel Fattah was gearresteerd na bloedige rellen in het centrum van Cairo. Hij weigerde in de gevangenis ondervraagd te worden door militairen... omdat hij alleen voor een civiele rechtbank wilde verschijnen. Zijn zaak is nu overgedragen aan de Egyptische justitie. Tijdens het onderzoek mag hij het land niet verlaten.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 Volgens de uitvaartondernemer wordt het een grote rouwbijeenkomst. De dienst zal worden geleid door een pastoor uit de Zuid-Duitse stad Starnberg, waar Hesters woonde. De artiest overleed gisteren, op 108-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een beroerte. Sinds de jaren 30 woonde hij in Duitsland, waar hij uitgroeide tot een van de populairste operettezangers van de 20 e eeuw.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 Dan het weer. In het oosten bewolkt, in het westen zijn wat opklaringen. Het is een graad of 10. Aan de kust staat een krachtige zuidwestenwind. Ook morgen veel bewolking en kans op wat mondregen. Dit was het NOS Journaal. Aan de Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Afrik Bunschoten, 4 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Knoppenbuidenberg, 2. En op de A12-Duitse grens richting Arnhem... tussen Zevenaar en Duiven, 2 kilometer.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 Goedemiddag, het is vier minuten over vier op deze eerste kerstdag. Welkom bij deze speciale kerstuitzending van NOS Langs de Lijn. Straks tussen vijf en zes uur gaan we uitgebreid praten met de beste bies. Volleyballers van Nederland, Richard Schuilen, rijden nu maar door. En dit uur, zoals collega Govert van Brakel zojuist al zei, staat de Jaap Eden kunstijsbaan in Amsterdam centraal. De baan viert deze maand haar vijftigjarig jubileum. De jaap Edebaan, vernoemd naar de eerste Nederlandse topschaatser... Jaap-Ede, was de derde 400 meter kunsteisbaan van Nederland. En de eerste in Nederland. En nu is het een van de laatste echte open 400 meter kunsteisbanen van het land. Astrid Nauta maakte een portret van de jaap Edebaan voor het historisch VPRO-radioprogramma OVT. Luistert u nu in Langs de Lijn naar de geschiedenis van de baan... die op 22 december 1961 officieel werd geopend. Welkom op de 50-jarige Jaap Edenbaan. Hier op het Museumplein, waar dus even verderop in het Rijksmuseum... de prachtige winterlandschappen van Hendrik Averkamp hangen. Hier is dus schaatsgeschiedenis geschreven in 1893 door Jaap Ede. Schaatshistoricus Mannix... Hier op deze plek heeft dus zo'n uh, bijna 120 jaar geleden... Jaap Eden zijn allereerste wereldtitel uh, schaatsen veroverd. De allereerste titel uit de geschiedenis van de schaatspoort. En dat op een ijsbaan die hier was uitgezet met dijkjes... zo'n 700 meter in omtrek. Dus uh, vanaf het Rijksmuseum, daar begon de ijsbaan zo'n beetje. Helemaal tot aan die kant waar nu het... Uh, Concertgebouw staat, het Stedelijk Museum, dat was in aanbouw in die tijd. Ja, en voor de rest hield de stad hier gewoon op. Dit was het einde van de stad. Dit was de ijsbaan tot aan de Tweede Wereldoorlog van de stad Amsterdam. Hier kwam de elite met honderden, met duizenden schaatsen, als het maar even kon. En godzijdank kon dat in die tijd nog uh, redelijk vaak. Maar toen werd de bebouwing hier om dat museumplein inmiddels zo groot... dat het ook warmer werd door die bebouwing en dat er veel minder geschaatst kon worden. Dus de ijsbaan is toen langzamerhand de stad uitgedreven. Wel kwam er uh, geheel in Nederlandse stijl in een uh, zwembad aan het Lineusstraat... een kunstijsbaan. Daar werden wat buizen ingelegd in dat zwembad... zodat je 's winters op kon schaatsen. Het is een uh, jaar of zes, zeven open geweest. Daar kwamen veel te weinig mensen. Het waren in de jaren dertig ook hele slechte winters. Dus mensen konden buiten die baan ook niet oefenen. Je kon er ook niet echt een rondje rijden. Dus het was toch een beetje je zwieren op de auto. Hollandse wijze. De baan is failliet gegaan. Is toen nog een tijdje in de Apollo-hal ondergebracht. Ook dat is geen succes geworden. En uh, ja, uiteindelijk uh, is de ijsbaan van Amsterdam toen verdreven naar het uh, Schinkelspad. Ook dat was helemaal niks. En toen eindelijk, toen er ook de successen van Henk van der Grift kwamen... toen kwamen er ook plannen om een echte kunstheidsbaan, een 400 meter baan te bouwen. Ja, en dat verhaal ligt al sinds 1961 in Watergrafsmeer als de Jaap-Edebaan. In de middenmeer in Amsterdam-Oost staat dit gebouwtje... waar binnen vijf reusachtige compressoren de verschijnselen van de kwakkelwinter uitbannen. Althans voor de schaatsenrijders. Ondanks een temperatuur van enkele graden boven nul buiten, kunnen de liefhebbers, en die zijn er nog genoeg, hier hun hart ophalen. Ingenieur en ontwerper van de baan Hans van Malen. Het was het jaar dat Henk van der Gift wereldkampioen werd. En uh, dat gaf ons de indruk, en met ons bedoel ik dus het bedrijf in Apeldoorn en Grasso... dat er in Amsterdam, met name in ieder geval in Nederland, belang, belangstelling zou moeten zijn... voor een kunsttijdbaan van 400 meter. En uh, het was Kik Geudeker, die toen uh, uh, redacteur was, hoofdredacteur van het uh, uh, blad Sportwereld uh, Sport, en Sport of zoiets. Ik weet niet meer hoe dat heette. En uh, uh, die uh, gaf dus aan dat er wel degelijk mogelijkheden zouden kunnen bestaan. En ik zelf wilde een wereldprimeur uh, leveren... om een uh, kunstijsbaan van 400 meter met directe verdamping, zoals dat heet, uh, te maken. De baan is gebouwd. Ik denk dat we in de zomer van 1961 begonnen zijn. En hij moest uiteraard dus in december af zijn. En... Uh, nou ja, wat ik me daarvan herinner is dat ik uh, minstens twee keer in de week naar Amsterdam uh, ging... om te kijken hoe de zaken liepen en of alles uh, naar wens ging. En er waren natuurlijk problemen. Ik ben wel eens een keer s'nachts om uh, vier uur uit bed gebeld... dat uh, het, aan het eind dat de baan de volgende dag gebruikt moest worden. En uh, dat er problemen waren. Dus uh, midden in de nacht Toen was het een kwestie van vochtigheid die op de baan was geslagen. Die baan die was schuurpapier geworden. Dat, dat, dat was het, het probleem, ja. Het is in ieder geval in orde gekomen. Nederland heeft sinds 8 uur vanavond... een officieel geopende kunstijsbaan, de Jaap-Eden. Burgemeester Van Houw krijgt nu een sleutel aangeboden. Dames en heren, u zit hier in de kou, dus ik zal het zo kort mogelijk maken. Maar ik vind het wel een typische datum eigenlijk om deze ijsbaan... Want u denkt nou dat het koud is, maar ik wil er even aan herinneren dat gisteren de kortste dag was en dus dat vandaag de zomer aan het beginnen is. En nu kunnen we dus gaan schatsen rijden, ondanks het feit dat het zomer wordt. Het is voor mij altijd een wonder geweest dat in ons land waar we praktisch geen ijs hebben, dat we toch kampioenen hebben als Jacques Dekstra en Van der Grift. En ik twijfel er niet aan als ik al die jeugd hier omheen zie dat we in de toekomst nog veel meer kampioenen zullen krijgen. Jaap Eden, kleinzoon van de grote sportman rond de jongste eeuwwisseling, is naamgever. Hierbij geef ik deze ijsbaan de naam van mijn grootvader Jaap Eden. En toen heb ik de baan mogen openen met de woorden... en hierbij geef ik deze baan de naam van mijn grootvader Jaap Eden. De kleinzoon van Jaap Eden, Jaap Eden. Mijn vader is vlak voor de opening van de ijsbaan benaderd. Of er misschien een mogelijkheid zou zijn dat de kleinzoon van Jaap Ede die ijsbaan kon openen. Nou, daar had mijn vader natuurlijk wel oren naar. En ze hadden natuurlijk heel graag gewild dat ik een rondje zou schaatsen. Ter gelegenheid van de opening. Alhoewel, ik kon niet schaatsen, dus dat werd eventjes een probleem. Maar dat werd opgelost door een arreslee. Ze hebben hem dus een rondje op een... Arislee voorgetrokken. En toen kwam de officiële opening, wat ook nog een beetje een heel klein probleempje had. De ijsmachine die het ijs schoonmaakt, daar was de Nederlandse vlag opgehangen. En die moest ik op de grond trekken. Maar mijn vader was officier bij de luchtmacht en die heeft mij altijd voorgehouden, dat is natuurlijk van Jongse vader ingestampt, je mag nooit de Nederlandse vlag op de grond gooien. Maar gelukkig stond hij ook in de buurt en zei dus dat ik dat mo moest doen. En op die manier heb ik dus ja, de baan gehoogd. Bij het onderbinden ziet het er allemaal nog een beetje waterig uit. Maar de baan zelf heeft niets waterigs meer. Die is zo hard en glad als een spiegel. Een 400 meter baan is natuurlijk een enorm groot object. Grote uh, uh, afmetingen. En uh, tot dusver waren de 400-meterbanen. De enige die ik dus weet, dat was die van Oelevy. Maar er waren dus, ik, ik meen dat er in de Verenigde Staten ook ja. één was. Uh, maar die werkte dus met pekel. Uh, het streven was om uh, die, de, die tweede trap dus te kunnen uh, vermijden. Om direct ammoniak als koude middel uh, door die pijpen heen te pompen. En op die manier af te koelen. En dat was natuurlijk even een, uh, ik wil niet zeggen een gok... maar je moest dus goed uitkijken dat je dat goed verdeelt. Hè? Want uh, het was zelfs zo dat oorspronkelijk de bedoeling was... om die baan elk jaar op te nemen. Hè? En... Uh, nou, dat hebben wij uh, die mensen niet uit hun hoofd weten te praten. Want uh, we wisten zelf wel dat het dat veel te duur zou zijn. Uh, onhaalbaar. Maar dat ze dat zelf ook wel zouden zien. Die baan is nooit opgenomen. Ja, ik geloof het eerste jaar hebben ze, hebben ze die baan uh, een keer opgenomen. Maar wel gezien dat uh, dat, dat niet haalbaar was. Uh, om, uh, die baan, zeker niet met een met baan met directe verdamping. Want uh, die moet je dan, als je hem neerlegt, eerst weer helemaal... Uh, ontluchten, uh, uh, voordat je er uh, weer uh, kou koude middelen in kunt doen. Dus dat is al, die is al lang uh, dat die permanent bleef liggen. Dat was Na het eerste jaar was dat al zo. Oh. Wij hadden dus de pijpen dwars over de baan. En nu is het merkwaardiger dat de pijpen in uh, Amsterdam... liggen ook in de lengte nu. Die, dat zijn niet oude pijpen meer, uiteraard. En die, die gaan niet zo lang mee. Ik was vroeger... Uh, zeer geporteerd van dwarspijpen. Omdat als je de pijpen dwars legt... dan krijg je dit profiel overdreven in de richting van het rijden. En dan sta je dus met je schaats op een aantal punten. En dan vergroot je dus de druk op het ijs. Uh, dus als je uh, oh, golf hebt en je zet daar druk op... dan uh, wordt dat op het ijs groter dan wanneer dat strak is. Terwijl als je de pijp in lengterichting legt... dan moet je het ijs wel dik maken... om het aan de bovenkant horizontaal te krijgen. Want anders krijg je die golving in de richting waarin je rijdt. En dat kan, kan op je rijtijd, neem ik aan, van invloed zijn. En dan altijd nadelig. 78 kilometer koelspiraal, gevoed door vijf compressoren... zorgen voor een constante temperatuur... en een volmaakte ijsvlakte van 7 centimeter dik. Zelfs de bereden politie moest eraan te pas komen om de vele enthousiasten die de gladde ijzers wilden onderbinden in toom te houden. Ik was zeven jaar, de jp baan was net geopend. En toen ging ik met het vriendje van mijn, van mijn zuster, gingen we met de trein en de tram naar, naar de jp de baan. Ja, de die is gevestigd op de Radioweg. Nou, het is twee straten verder dan de Middenweg. De Middenweg kwamen we aan en daar begon eigenlijk het avontuur de Japedebaan. Wij stonden daar in een hele lange rij te wachten om een kaartje te mogen kopen. Op de AP de baan op te komen. Politie te paard. Die regelden het uh, uh, de toestroom. Het was, was enorm zoveel mensen. Nou, na een heel lang wachten waren we dan op de AP de baan. Nou ja, je kon eigenlijk dat kon het woord schaats niet... niet, niet. Dat, dat was, was onmogelijk. Het was, was voetje tegen voetje. Maar dat was mijn eerste uh, uh, belevenis. Uh, mijn eerste gang raak uh, ja, ik met die HP de uh, ben uh, Altijd blijven schaatsen. Eigenaar van café De Scheverskaats, Jak Hoeven. In 1986 mocht ik De Scheverskaats, zo heette dat dan. Uh, mocht ik dat overnemen van oma, bram en tante niet. En toen, ja... Uh, yeah. Toen ben ik in Skeverskaars begonnen, in die naam Daar kwam mijn verhaal dan op. Ik kwam uit de zaan, werd door Oom Bram en al de andere Amsterdammers altijd, ja die boer van van de andere kant van de tunnel genoemd. Toen dacht ik van ja, ze moeten toch een klein beetje weten dat ik uit de zaan kom. En uh, toen zijn we naar het gemeentehuis gegaan dus en zijn dan naar het archief. En gekeken, nagekeken wat het uh, woord scheven op zijn zaans betekende. En dat was scheven skaas, alleen dat was met een T. Die ben ik vergeten op te schrijven, dus we hebben dat, toen, maar dat hebben we zo gelaten. Dus het is eigenlijk Skeverskaats. skaats. Behalve de jeugd, die de eerste wankele schreden op het ijs zette... en soms in onzachte aanrakingen ermee kwam... waren er ook de kreks die van deze unieke gelegenheid profiteerden... om eens lekker te oefenen. En daarvoor is deze baan vooral ook aangelegd. Onze matadoren zullen voor hun training nu niet meer afhankelijk zijn van het buitenland. Drievoudig wereldkampioen en olympisch kampioen, Art Schenk. Ik denk dat uh, de eerste herinnering uh, is geweest met een uh, busje vanuit uh, Wieringen. Ik, ik zat toen in, in, in, op een trainingsgroep van de schaatsgroep in Wieringen. Wij zo in de herfstmaanden voordat dan echt het, uh, het, de winter begon uh, trainen... in een gymnastiekzaal met uh, uh, van die Zweedse banken en oefeningen en weet ik allemaal wat. En dan gingen we met z'n allen zondagmorgen vroeg met het busje naar, uh, naar Amsterdam. En om half acht of zo was het trainingsuur van half acht tot half negen. Om zes uur al stond ik dan te wachten en dan werd hij opgepikt. En dan schaatsen in uh, onder leiding van, uh, van, een, uh, van een trainer... Uh, in uh, Amsterdam. En dat was op de Jaap-Edebaan... die toen nou, net één of twee jaar open was, denk ik. Wij, uh, bedoel, de komst van de Jaap-Edebaan hield in... dat uh, ploegen, uh, kernploegen en, en schaatsrijders... ter voorbereiding niet meer naar Noorwegen... want dat ging in, in die tijd uh, gingen ze allemaal naar Hamar of naar Vagernes. En dat hoefde niet meer. Dus je kon in de herfstperiode, tot kerstmis meestal... in Nederland trainen. Dus daar trainde ik... Uh, al gelang tijd en energie en zin train ik daar of één of twee keer op een, op een dag. Ja, dus dat is, dat is eigenlijk een hele wezenlijke aanzet geweest in. in uh, ja, trainen. En uh, de combinatie trainen en studeren, dat was, dat was ideaal. Ik heb daar ook ja, heel veel faciliteiten gekregen. Ook in latere fasen, wel in. in uh, ik weet nog wel in 1970, 1971. Heb ik een keer niet aan het Nederlands kampioenschap deelgenomen. Want toen zat ik met tentamens. Ik dacht dat het verstandiger was om dan uh, in de krant uh, te laten zetten... dat je voor het, uh, voor het tentamen je Nederlands kampioens plaatsschiet en zo. Maar goed, het is allemaal gelukt. En, maar toen trainde ik dus uh, twee keer. En dan s morgens om, om zes uur half zeven... had die baanmeester aan de binnenkant keurig even twee uh, rondjes gemaakt met zijn zamboni... En dan lag er prima ijs voor hart en dan ging hij trainen. En in de avonturen ging ik gewoon op, het, op de trainingsuren van de, van de vereniging en zo. Maar dus ja, lezen en schrijven kon je met, met de mensen van, van de HP'er die daar toen aan het werk waren. Het zijn de winter van 62-63 bracht eigenlijk echt naar voren dat, dat ik vaker op de schaat stond. En, en vervolgens uh, wedstrijden gereden. heb. Wat ik me er in ieder geval van herinner is dat... Uh, 62, 63 en de Natuurwinter heel sterk was. En ik daar heel veel wedstrijden gereden heb. En, en Kees en ik eigenlijk en ook nog een aantal andere jonge jongens... die uh, veel uh, talent hadden met schaatsen en Peter Notet ook. Joop van den Berg, Jan Hilgesma, Die hele kernploeg van 64 waren allemaal nieuwe jongens... die uit de Natuurwinter gekomen waren. En uh, dat betekende dat, uh, ja, dat er een hele nieuwe lichting kwam. En die is toen ook, eh, laat ik zeggen, op de Jabedenbaan in de winter daarna gaan trainen. Laat ik zo zeggen de natuurwinter heeft eh, de aanzet gegeven tot een nieuwe lichting die, eh, euh, laat ik zeggen, de bestaande lichting, eh, ja, wedstrijden heeft, tegen heeft gereden en beter was. Dus de, de, die opkoming is, uh, van, van het nieuwe talent is denk ik meer door de natuurwinter gekomen... maar de invulling te kunnen geven en veel meer inhoud. Want toen is ook direct de KNSB begonnen met een, een kernploeg... en de trainer, de zomertrainer, de wintertrainer. Dat was een heel, andere, uh, moet ik zeggen, een heel andere beleidsplan, ook zo gezegd. In die periode daarvoor was er wel zomertraining met Holleboom op het Sios... Maar er werd op deze manier veel meer aan ijstraining gedaan. Want dat begon al in oktober. En, en anders ging die groep vaak met. Ja, zeg, uh, denk ik eind november of begin december met kerstmis. Ging die groep naar, het, naar Noorwegen toe. En nu zit daar dus 2,5 maand uh, meer ijstraining. Dat is ook uh, de, de situatie geweest met Henk van de Grift nog. Toen er nog geen jaar Ede was, die ging naar Vagenes. In zijn eentje ging daar werken, maar kon al vanaf oktober, half oktober, kon hij daar op dat berg meer trainen. En dat scheelde 2,5 maand schaatsen. Op de tweede dag van de Nederlandse schaatskampioenschappen voor Heren in Amsterdam... was een tijdelijk uitgeschakelde Schalkje Dijkstra getuige van de race op de 1500 meter tussen Aerts Schenk in de Buitenbaan en Peter Notet. Schenk, die op de eerste dag al de 500 en de 5000 meter op zijn naam had gebracht... behoefde reglementair nog maar één afstand te winnen om zich Nederlands kampioen te mogen noemen. Onder het toeziend oog van Amsterdams burgemeester kwam Schenk met ruime voorsprong door de laatste bocht. En met krachtige lange slagen bereikte hij na 2 minuten en 14 17e seconde als winnaar de finish. Drie wereldkampioen en olympisch kampioen kunnen schaatsen, Sjoutje Dijkstra. Eigenlijk toen ik begon te schaatsen, toen ben ik in, op de Apollo Hall in Amsterdam begonnen was ik een jaar of zes en die ging dus na een paar jaar ging die dicht en toen moest ik dus naar Den Haag waar de enige ijsbaan die in Nederland was. Uh, die open was. Maar ja, die was ook alleen maar van oktober tot en met maart. En in de zomer moesten we sowieso ergens anders trainen. Dus ik ging later eigenlijk het uh, meest van de tijd in Engeland trainen. En dat was ook een goede trainer. Dus eigenlijk van de Jaap-Edebaan heb ik alleen hele goede herinneringen... dat ik daar gedemonstreerd heb. En dat was in 62 en 63. Schokje is teruggekomen. En dat heeft ze gemerkt. Aan het Amstelstation waar de wereldkampioenen aankwam stond een open calèche waarin zij, luid toegejuicht vooral door jeugdige bewonderaars, voorafgegaan door een kleurige optocht en geflankeerd door leden van de studentenweerbaarheid, in triomf door Amsterdam-Oost naar de Jaap-Edenbaan werd gebracht waar ze zou worden gehuldigd. De volgende dag zaten hier enige duizenden te kijken naar de demonstraties der kampioenen. Ook koningin Juliana was er en zij onderhield zich geruime tijd met Sjoukje. Als eerste betraden de wereldkampioenen ijsdansen 1962 en 1963... ...broer en zusje Roman uit Tsjechoslowakije, de gladde broer. Hierna was het de beurt aan Schalkje, ...die hier voor eigen publiek een feilloze kuur liet zien... ...waarin de hoge sprongen iedereen opnieuw verbaasden. In 1962... Uh... Het was heel erg leuk. Dat was de eerste keer dat ik de wereldkampioenschappen gewonnen had. En er kwamen ontzettend veel mensen en ik werd gehuldigd. En het was fantastisch. Het was ontzettend koud. De koningin kwam ook kijken met, uh, met de prinsessen. En ik bewonderde haar heel erg, omdat het was ontzettend koud. En dat, ze bleef toch die drie uur zitten. En het jaar daarna, toen ik weer wereldkampioen werd... toen hadden we weer de huldiging op de Jaap-Edebaan. Uh, dat was dus in 1963. En toen vroeg de koningin of ik dus beide wou komen. En hebben we een heel gesprek gehad. En toen zei ze tegen me van... Nou, in 1964, als de Olympische Spelen zijn... dan komen we kijken hoe je goud wint. Toen zei ik, nou majesteit, dat is heel makkelijk gezegd. Het moet eerst maar gebeuren. Maar ik vond het heel erg leuk. Ze heeft dus de belofte waargemaakt. En ze is in 1964 dus in Innsbruck... toen ik wereld uh, Olympisch kampioen werd, was ze erbij. En voor mij was dat een, uh, het hoogtepunt. Die avond heb ik ook alleen maar voor haar gereden. Ja, dat was fantastisch. Was, voor mij was het een fantastische avond. Ja. Niet alleen omdat ik de Olympische medaille ja. won, maar ook omdat onze koningin aanwezig was. Dat dus, ja. zal ik nooit vergeten. Nee, dat, dat was het, ze dacht, zij zit daar voor haar uh, nou, rij. Ze dus, komt het? extra voor mij om te kijken en ik dacht, nou, dat is fantastisch. Ja. Dus ik heb eigenlijk in mijn gedachten alleen maar voor haar ook gereden. Helemaal vergeten dat het ook voor een Olympische medaille was. <laughs> Maar het was uh, nou, heerlijk. Het zijn mooie herinneringen. Ja. Ik ben blij dat ik zulke herinneringen heb. Het wachten was natuurlijk op Sjaukje Dijkstra. Zij kwam, zag en overwon. Met een schitterend gereden kuur... bracht zij de 6000 toeschouwers tot laaiende geestdrift. Ja, dat zijn uh, op de Jap Edeman vind ik, dat zijn de heerlijkste herinneringen. Zoveel mensen dat eindelijk konden ze ook zien... Ja, wat ik eigenlijk deed. En ik heb een heleboel collega's meegebracht. Ook overal vandaan, alle werelddelen. En die hebben daar ook gedemonstreerd. Dus de mensen konden toen eigenlijk met levende lijven zien... wat we eigenlijk deden. Het was een lange baan, schaatsbaan. Maar aan de zijkant hadden ze dus een 60 bij 30 baan gemaakt... aansluitend aan de lange baan... Schaatsbaan, eigenlijk. En daar konden wij dus rijden. En later is dus de overdekte ijsbaan gekomen. Maar ja, dat was, toen was ik al bij Holiday on Ice in de ijsshow. Daar heb ik dus geen nut meer van gehad. Het was vinnig koud toen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam Arts Schenk de strijd aanbond tegen Frits Bartling op de 1500 meter van de nationale kampioenschappen hardrijden. Aerts Schenk won met minieme voorsprong. Amsterdam is, is, heeft altijd veel meer ingezet op ik zeg, recreatieschaatsen. En uh, er was soms wel eens, uh, als je praat over ijskwaliteit... en, en, en uh, het schoonhouden van de baan was er wel het een en het ander op aan te merken. Er werd rustig vanaf het middenterrein waar gras lag... en van alles uh, overgestoken met, uh, uh, over het ijs. Ik bedoel, ik heb daar zelf... Ik geloof dat dat in 65 geweest is, of, of 67, weet ik niet meer. Maar uh, zo'n kampioenschap, dat ik 10 kilometer tegen Jan Bols... met een geweldige braam op mijn schaats... en vervolgens ging de, mijn 10 kilometer uh, uh, die ging verloren. Dat had ook wel een beetje met men mentaliteit te maken. Maar je had altijd, ik bedoel, een... een, een uh, ja, de, de openheid van de baan met het, uh, het uh, betum eromheen. Hè, dus dat een stof, We kon alle kanten, moet ik zeggen, op dat ijs komen. Dus dat, dat zat haast in dat ijs, ingebakken. Dus één uh, scha keer schaatsen op Jaap Ede is wat betekent slijpen. Terwijl in, in Noorwegen reed je een hele week op een paar uh, geslepen schaatsen. En daar was natuurlijk de Jaar baan wel weer eens een keer bij storm en regen was er geen ijs. Ach ja, daar maak je wel wat van. Het, het, het, het had ook sfeer. Het, dat creëer je natuurlijk zelf voor een gedeelte. Maar het was, had ook een ontzettende gezellige en plezierige sfeer... die er rond die ijsbaan uh, hing. Daar uh, zorgde de portier wel dat, uh, dat als je aankwam uh, kwam rijden... Uh, de deuren open ging en dan mocht je het terrein op... dan hoefde je niet op het parkeerterrein uh, te, te parkeren... En dat, dat krijg je ook natuurlijk door de sfeer. En als jij is morgens vroeg om half zeven komt om te trainen... en mensen al daar zijn, ja, dan krijg je die privileges. Maar wij zorgen er ook wel voor dat we ook wel eens in de, in de technische ruimte kwamen... En, en dat daar een praatje maken. En uh, jongens, kunnen jullie dit? En hoe gaat dat? Uh, dan is er een sfeer en dan is er ook waardering voor als het uh, hondenweer is... en er toch nog goed ijs uh, ligt dan ga je natuurlijk ook eventjes die, die technische ruimte in... om te zeggen, jongens, het was fantastisch voor elkaar, hoor. Dus dat was een hele eh, moet zeggen, gezellige eh, sfeer. En ook met, met de restaurants die rond die ijsbaan eh, lagen... Daar, daar, daar was ook altijd, eh, of voor die tijd... Eh, moet zeggen, even wat bakkie doen en na die tijd even benen strekken... wat drinken of wat eten. We gingen ook in die periode, wat latere periode, met dat Jacques Zwart daar al zat... gingen we heel vaak ook als een soort van warming-up op de voetbalvelden. Daar in de buurt gingen we eventjes een, een, een half uurtje of drie kwartier voetballen met, met elkaar. Dat was dan een soort van voor de training. Dus in plaats van om zes uur gingen trainen, waren we er om half drie al. En dan waren we, deden we dat ook. Dus een hele aparte, gezellige sfeer. Dat is een beetje hier thuis. Ja, heb ik niet anders dan, dan plezierige en gezellige uh, hoe moet ik zeggen, herinneringen aan. En, en, terwijl ik niet echt een trainingsdier was, maar ik wou wel van de gezelligheid. Ik, ik herinner me daar ook nog wel een groep uit, uit Noord-Holland. Uh, waar ik dan op de. Ik denk dat het in 65 geweest was. Met, met de handen op je rug een beetje zo het signaal geven: jongens, het gaat goed. Met je, wapperen, met je handen op je rug en zo. En uh, heel veel gejuich. En, uh, en na die tijd uh, in, in het restaurant. Een groot festijn. Want iedereen was blij, uh, ik uiteraard ook. En, en uh, er werd een groot feest gevierd. Huldiging direct naar de wedstrijd ter plaatse. Dat was, uh, ja, dat was heel leuk. Ja, arts Genk. Dit was deel 1 van de documentaire over de Jaap-Ederbaan... die dus 50 jaar bestaat. Zometeen deel 2 naar het nieuws en het weer. Radio 1. Het NOS-journaal. Rashid Finch. Goedemiddag, in Egypte is een prominente blogger vrijgelaten die in oktober was opgepakt. Alaa Abdel Fattah wordt beschuldigd van het oproepen tot geweld tegen het militaire bewind. Zijn zaak is overgedragen aan de Egyptische justitie en voorlopig mag hij het land niet verlaten. Bij een schietpartij in een café in Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kreeg ruzie met twee mannen en werd in zijn buik geschoten. De twee mannen zijn spoorloos en de toestand van het slachtoffer is stabiel. De Nederlandse operettenzanger Johannes Heesters wordt vrijdag begraven in München. Volgens de uitvaartondernemer wordt het een grote rouwbijeenkomst. Heesters overleed gisteren op 108 jarige leeftijd. Hij was een van de populairste operettenzangers van de 20 e eeuw. De koningin Beatrix riep in haar kersttoespraak op tot duurzaamheid. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen, zei ze. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel. Aldus de koningin. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Het is een groene eerste kerstdag met veel wolken, maar wel erg zacht. En ook vannacht is het overwegend bewolkt. En soms kan er wat motregen vallen. Maar het blijft zacht, want de temperatuur daalt niet verder dan een graad of negen. En er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het tweede kerstdag verloopt eigenlijk net als vandaag. Met veel wolken en af en toe wat zon aan de kust. Ook kan er lokaal wat lichte regen vallen. En de temperatuur, die doet er nog een schepje bovenop. Want het wordt 11 graden morgen. En de dagen erna verlopen dan licht wisselvallig. Met nog steeds veel bewolking. Inmiddels is het twee minuten over half vijf. Ik wijs u erop straks na vijf. Dan zijn de beachvolleyballers Richard Schueller en er nu maar door te gast. Tot die tijd deel twee van de door de VPRO... Uh, gemaakte, door collega uh, Astrid Nauta gemaakte documentaire... over de vijftigjarige Amsterdamse Jaap-Eden kunstijsbaan. De baan waar het marathonrijden is begonnen. Oud-directeur van de Jaap-Edenbaan, Jos Proen gewoon een nostalgische uh, situatie hier was dat. Het was ook een Jaap Edebaan die natuurlijk helemaal daar open lag. De, de, wat nu de scheven Schaats is. Het uh, restaurant waar heel veel nostalgische schaatsen hangen. Echt. Ja, die, uh, dat was een, uh, een noodschool. Dat is een oude Finse school geweest die overgebleven is... Vanuit, uh, na de Tweede Wereldoorlog. En die is daar gewoon uh, door Henk Pil... Uh, als directeur uh, van de ijsbaan mijn voorganger... Die is daar neergezet. En daar zat uh, de, de administratie eigenlijk in. Eigenaar van café de Schepensstraats, Jack Hoever. Toen in 1986, toen is Alain Brandt inmiddels uh, de 70 gepasseerd. Toen uh, vond hij de tijd rij, uh, rijp dat wij uh, het over mochten gaan nemen. En toen, uh, toen uh, hingen er vier of zes paar schaatsjes stonden aan de links en rechts... En toen zijn we dat een beetje gaan sparen. Nou, ik heb op een gegeven moment bracht er een prachtige meneer bracht. Daar zit u die, die ijzers van die, van die noren. En die meneer die zegt van, joh, mag ik ze hier hangen? Hij zit, ik heb er wel een leuk verhaal bij. Hij zit in de Tweede Wereldoorlog. Hij zit, toen, toen was er op een gegeven moment ijs. Zit, ik had geen geld voor, voor nieuwe schaatsen met schoenen. Ik had net genoeg geld om een paar ijzers te kopen.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 En dan kwam ik hier s'avonds om 6 uur, moest ik beginnen met werk. En dan zat dan de hele groep, uh, dus van Art, Kees, Dak Fornes, uh, Anton Heuskens, dat soort mensen, die zaten hier, want er was maar één ijsbaan waar ze mochten schaatsen.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 als Acht en Kees in buitenland moesten schaatsen. En dit is dus de trein: dat was van Holland naar Keutenburg. De Holland-Keutenburg, Udefalla, NS, Nederlandse spoorweg uiteraard. Acht en Keesie Express.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 Art en Casey zouden hier deelnemen aan huldigingswedstrijden. Maar voordat het zover was, werden ze door lieftallige kunstrijdstertjes omhelst en in grote kransen gehesen. Enkele ogenblikken later maakten ze onder hartelijke bijval een ereronde langs de 5000 toeschouwers. Drievoudig wereldkampioen en olympisch kampioen schaatsen, Ad Schenk.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 Dat hebben we meegemaakt en twee dagen later hebben we een huldigingswedstrijd gehad in Amsterdam. Dus uh, toen uh, me, vanaf Schiphol met een, uh, met een helikopter naar, uh, met Anton Huiskes. En enfin, daar neergezet en uh, een huldige en uh, groot feest. Met heel veel toeschouwers zo in mijn, uh, mijn belevenis. En uh, uh, ja, een beetje wedstrijden in maart. Dus dat dat wel, uh, wil ik zeggen, echte huldigingswedstrijden. Dus het, het meedoen was belangrijker dan het winnen. En het feest nadien was ook eh, laat ik zeggen, heel gezellig. Aard en Keesie geven wakken toe. Als arterdie kan vitsen, dan zal Keesie het van doen. Als arterdie kan vitsen, dan zal Keesie het van doen. Oud-directeur van de Jaap-Ederbaan, Jos Proen. Toen ik op de academie zat in 1968 en uh, wij daar schaatsen...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 Hier is het begonnen. Het schaats, het meeste... De, de, de, uh, het bleek toch eigenlijk dat het in de tijd van Art en Kees... en meer of meer ook op de jaap Edenbaan, is... Dit, dat oranje gevoel ontstaan met het uh, haaien -ha Art -ha -ha -ha -ha en Kees hier. De oranje kleding, uh, de massale uitochten... Uh, met de trein en, en bussen en vliegtuigen... naar uh, de diverse Scandinavische landen uh, voor de schaatswedstrijden.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 Het werd erg gezellig. Volgende dag moesten ze toch weer trainen. Ja, hadden natuurlijk een, een vreselijke kater. En dan vooral Kees. Kees van Kerk was daar specialist in. Dan lukte het niet. Hij hadden we te veel gedronken de vorige avond.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 Die afdeling van het onderdak verlenen, oma Bram en tante Miep zorgde weer dat ontbijtje, het eten enzovoort, enzovoort uh, klaar stond. Dus dat zijn, ja, en daarna is eigenlijk natuurlijk het, het, het, het grote geldschat een beetje begonnen. Of grote, dat het allemaal wat, uh, wat anders georganiseerd werd. En toen kwamen de trainingskampen, links en rechts. Maar eigenlijk tot en tot, tot, tot met dus de tijd van uh, Hein Vergeer... Dus Hein Vergeer dan in, in zoverre als zijn jonge oranje, heeft, uh, dat toch ja, een hele belangrijke rol gespeeld.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 Je moet het voorbereiden, je moet het nabereiden. We hebben het ijs, we hebben trainingsfaciliteiten nodig. Dat betekent dat een groot gedeelte van de mensen die daar wekelijks schaatsen. daar is het hele trainingsprogramma ligt op zijn kop. Dus wij hebben gewoon gezegd: van nou, als ze dus dan een wereldkampioenschap. of een Europees kampioenschap willen doen. laten ze dan van ganse harte naar, naar Deventer gaan. of naar Herenveen of naar een andere ijsbaan. Want wij hebben het op zichzelf voor de exploitatie niet nodig.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 Uh, hun rondjes zagen rijden. Nou ja, daar is Amsterdam wel toonaangevend gewoon in gebleven. En denk ik ook heel passend bij de sfeer en de ambiance van de Jaap Edebaan. Alle mannen zijn op dit moment op de uh, los. zou het kunnen zeggen, we niet rijden. We het slagveld uh, uh, van de Inderbaaners hier op de Jaap Edebaan. Alle kampioen, vrijwilliger en regelaar.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 Trainer en vrijwilliger Kees Nissenberg. Want ik was toen lid van de hardrijdersclub Amsterdam. Dat was eerste Nederlandse vereniging voor het bevorderen van hardrijden op de schaat. Daar ben ik toen lid van geworden. En die schreven toen wedstrijden uit. En daar is het eigenlijk een klein beetje mee begonnen dat je je er niet veel meer in wil bekomen, als, dus, uh, als dat je dus denkt te kunnen komen.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 En op de hb is het allemaal nog zoals vroeger. Op de, op de ijsvloer na. Want die is natuurlijk wel in de jaren 90. Is hij helemaal vernieuwd. Die is hij helemaal gerenoveerd toen. Maar de sfeer is gewoon nog helemaal hetzelfde. gebleven. dat is wel heel speciaal kom op!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 We hebben natuurlijk de Kees van Kerkbocht. Het is een, een, een wereldberoemd café wat Kees zelf ooit geopend heeft. Op een gegeven moment vroeg ik de Kees, we hebben Kees opgebeld, Kees, ik heb een, een heel oud antiek barretje heb ik op de kop getikt. Ik zeg, nou, we hebben achter die ruimte zou ik dat naar jou mogen vernoemen? Maar ja, hoe noemen we dat? Kees van Kerk, Ke, café vinden we niet leuk. bar vinden we niet leuk. Ik bel je zo terug. Nou.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 Maar ja, een beetje, beetje drukke marathon, dan kan je, als, er, als, er een, als er een wedstrijd afgelopen is, kan je niet binnenkomen. Dan is het uh, bomvol. Drievoudig, wereldkampioen en olympisch kampioen schaatsen. Hart, schenk. Ik denk dat uh, ijsbanen een, een hele belangrijke functie hebben. Al was het alleen maar om, een zeker ten aanzien van de Jaap-Edebaan, in de vrije uh, open lucht...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 heel veel geld ingestopt wordt door de gemeente. Dus in die zin zou ik... en ik weet van, van de problematiek... en de financiële problematiek die er rond de Jaap-Edebaan hangt... zou een stad als Amsterdam uh, zo genereus moeten zijn... om die Jaap-Edebaan in, in stand te houden... en ook zeker om nieuwe activiteiten daar te ont ontwikkelen... met uh, subsidie en niet te roepen van... Uh, jullie moeten je eigen broek maar opbouwen... en uh, zorg maar dat, dat je activiteiten gaan ontplooien... Want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 Documentaire over uh, het 50-jarig bestaan van de Jaap Edenbaan, de schaatsbaan in Amsterdam, die gemaakt werd door uh, collega Astrid Nauta van de VPRO voor het uh, historisch VPRO-radioprogramma OVT. Beelden, overigens, van de Jaap Edenbaan, die zijn uh, te zien op de website van uh, het themakanaal Geschiedenis 24. Dus twee minuten voor vijf op deze eerste kerstdag. U begrijpt dat we een aangepaste programmering hebben, zometeen. Na vijven bijvoorbeeld gaan we uitgebreid praten over uh, beachvolleybal. Met het Nederlands beste beachvolleybalduo duo Reinder Numador en Richard Schuil. Dat doen we zometeen, tussen vijf en zes uur. Dan bijvoorbeeld, antwoord op de vraag... waarom zeggen we altijd Reinder Numendoor en Richard Schuil... en nooit Richard Schuil en Reinder Numendoor... om maar even een van de vragen op te gooien. Goed, dat doen we allemaal zometeen na het internationaal van 5 uur. Wat mij betreft, graag tot zo. NOS langs de lijn op één. Ja, die blessure, die zijn weg. Ik had er ook een visio met wie het heel erg hè. Want die kies ik natuurlijk zelf. Dat kan gewoon bij mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken.